nog een jongen was, zo omstreeks vijf of zestien jaar. Wist ieder in ons dorp en al, die tieners wordt huzaar. Om steeds te werken, daar voelde tieners heus niet veel voor. Als hij op straat liep, zo'n hele dorp in de tiendesman, tiendesman, doe het nu maar, word maar huzaar, word maar huzaar. Tiendesman, Tiendesman, doe het nu maar, word maar een flinke huzaar. Dan krijg jij een mutsje op, met een heel mooi er eraan. Dan krijg jij een mutsje op, dat zal vast goed staan. Dan richt hij een brukske om, met een leere zit vlak erin. Dan richt ik een brukske om en hebst die nog een zin. Dan krijgt de gei een jeske on, met veel zilveren knuppjes erop. Dan krijgt de gei een jeske on, en ben de gei top. Dan kreegst ook mooi leersies aan, met de schapenspoorn der wie. Dan kreegst ook mooi leersies aan, en dan bestia ja zo blieb. En dan krijg je ook een paard, met een lange bijvende staart. Zo komt alles voor elkaar, en ben jij nu Doe het nu maar, wat maar huzaar, wat maar huzaar. Tien lus van, tien van, doe het nu maar, wat maar een flinke huzaar.